De film heeft in verschillende landen geleid tot protesten... waarbij meerdere doden en gewonden zijn gevallen. En gisteren werd een aanslag gepleegd op een NAVO-basis in Afghanistan... waarbij twee Amerikaanse mariniers om het leven kwamen. Een commandant van de Taliban noemde de aanslag een vergelding... voor de Amerikaanse anti-islamfilm. De Taliban zouden het speciaal hebben gemunt op de Britse prins Harry... die ook op de basis verblijft, maar de prins bleef ongedeerd.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 Het regime van Assad en de opstandelingen in Syrië... weigeren al anderhalf jaar de wapens neer te leggen... ondanks herhaalde oproepen van de internationale gemeenschap. De Algerijn Brahimi is de opvolger van oud-VN-chef Kofi Annan. Die legde vorige maand zijn functie als speciale gezant voor Syrië neer... toen duidelijk werd dat zijn vredesplan was mislukt. In Madrid is een grote demonstratie aan de gang. De eerste na de zomervakantie. Mensen van vakbonden en allerlei andere organisaties lopen mee. Ze protesteren tegen de bezuinigingen. Correspondent Jessica van Spengen is erbij. Jessica, hoe is de opkomst? Ja, enorm. Er lopen echt nu al, uh, denk ik, honderdduizenden mensen door de straten van Madrid. Het is een mars vandaag. Het is de bedoeling dat van alle uithoeken uit het land mensen... ...naar madrid komen en die gaan dan allemaal naar een eigen ministerie. Dus bijvoorbeeld mensen die in het onderwijs werken, gaan naar het ministerie van Onderwijs. En Mensen die in de gezondheidszorg werken, gaan naar dat gezamenlijke ministerie. Dus allemaal hebben ze eigen t-shirts aan, maar ook weer de kleuren vanuit de regio. Ik sprak net een groep Catalanen die helemaal uit Barcelona vannacht zijn vertrokken... Mensen uit Andalusië, dus het hele land is vertegenwoordigd. Ja, ze, ze protesteren tegen de bezuinigingen. Wat zijn nou de voornaamste eisen? Ze protesteren al geheel tegen de bezuinigingen. Maar wat veel mensen vooral dwarszit, is dat deze regering natuurlijk onder druk ook van Europa ...maar bezuinigingen aan het doorvoeren is. En dat terwijl het in november, toen de regering aan de macht kwam, um, hele andere beloftes heeft gedaan. Dus een, een hoop verkiezingsbeloftes worden gebroken zonder dat mensen daar iets over te zeggen hebben. Ze eisen dus eigenlijk vooral een referendum om mee te mogen beslissen... mee te mogen stemmen over waarop wel of niet bezuinigd gaat worden de komende tijd. Ja, maar er moet natuurlijk worden bezuinigd, want Spanje zit flink in de problemen. Dat geld moet toch ergens vandaan komen? Ja, mensen zeggen hier, tuurlijk, er moet bezuinigd worden. Wij voelen ook wel dat het nodig is. Alleen pak het dan weg bij de mensen die in die afgelopen jaren heel rijk zijn geworden. Want het is zo lang economisch goed gegaan. En er zijn mensen die daar rijk van zijn geworden en die daar een hoop geld aan hebben verdiend. Verander dan het belastingssysteem. Zorg dan dat op een andere manier geïnd wordt. En dat je het niet weghaalt bij de mensen die het nu slecht hebben. Want die zijn er nu veel. Uh, mensen zonder werk. Uh, hier werd net gezegd dat er echt gezinnen zijn al die moeite hebben om uh, de eindjes aan elkaar te knopen. En zelfs om uh, normale dingen als eten te kunnen betalen. Grote demonstratie. Nu gaat hier de hele middag duren. Nou, in ieder geval begint het om 12 uur. Um, de mensen gaan dan zich door de stad verspreiden. Het zou een paar uur duren, maar ik kan me niet voorstellen dat het heel snel uh, zo is dat uh, de straten hier weer leeg zijn. Want er lopen echt een heleboel mensen. <laughs> Jessica van Spengen, dank je. Dit is het NOS Journaal, met op Thomassen. Vanochtend vroeg is de politie van het Zuid-Afrikaanse Marikana de verblijven binnengevallen van de stakende mijnwerkers. Bij de actie waren ongeveer 500 agenten betrokken. Ze hebben speren, machetes en andere wapens in beslag genomen. Vijf weken geleden gingen de mijnwerkers in staking uit onvrede over hun loon. In augustus, vorige maand dus, werd de staking wereldnieuws toen de politie 34 mijnwerkers doodschoot. Correspondent Kees Broeren ging naar Marikana. De stakende mijnwerkers wonen niet in de zogeheten hostels. Want die zijn wel goed, maar die zijn ook te duur. De stakende mijnwerkers wonen in krottenwijken. Daar komt het eigenlijk op neer. Met familie ook. Zoals met deze mevrouw, mevrouw Primrose. Deze mevrouw heeft meegemaakt wat er hier gebeurde... met de schietpartij Het bloedbad zoals het heet... op de stakende mijnwerkers. Had ze ooit gedacht dat in het democratische Zuid-Afrika... het zou kunnen gebeuren dat zwarte agenten... Op zwarte demonstranten schoten. It's amazing. It's amazing that thing because we're expecting at least, if they were expecting to kill our brothers, our families, maybe it were the white policemen. Maybe it can be sounded, but now it's the black people kill another black people. Het is ongelooflijk, zegt Primrose. We konden ons alleen maar voorstellen dat het blanke politieagenten zouden zijn... die op zwarte demonstranten zouden schieten. Zoals dat in de tijden van de apartheid wel voorkwam. Maar dit waren zwarte mensen, onze eigen mensen, die op ons schoten. Wat zegt haar dat over haar regering? Haar democratisch gekozen, zwarte regering, van president Jacob Zuma. Ik denk dat onze regering niet right. is. Het is totaal wrong. De regering, zegt ze, heeft het totaal bij het verkeerde einde. De regering heeft feitelijk het contact met de bevolking verloren. En de regering zorgt er alleen maar voor dat dingen hier erger worden. Bijvoorbeeld met dit bloedige gewelddadige optreden. Nu zal dit conflict, dit salarisconflict op zich wel weer opgelost worden. Maar denkt mevrouw Primrose dat hiermee ook de economische, politieke en wellicht zelfs grotere maatschappelijke problemen van Zuid-Afrika tot een einde zullen komen. Uh, I think uh, maybe it can be solved but I don't know if this 12500 it's solved. Maybe there's some others who don't like this. Maybe they can uh, uh, maybe maybe they can do another violence. Ze zucht mevrouw Primrose en uh, ze zegt ja, misschien wordt dit uh, conflict wel opgelost. Maar misschien zijn er dan andere mensen die, al dan niet terecht, ook salaris eisen gaan stellen. En misschien wordt het dan opnieuw gewelddadig. In Winschoten in Groningen heeft een grote brand gewoed in een leegstaand winkelpand. Een naastgelegen gebouw voor jeugdopvang en een appartementencomplex werden ontruimd. Begeleiders en bewoners van de jeugdopvang merkten rond half uur vannacht... dat er brand was uitgebroken op het dak van de winkel. Het winkelpand is zwaar beschadigd door de brand. Niemand raakte gewond bij de brand in Winschoten. Tsjechië heeft een verbod ingesteld voor drank met meer dan 20 alcohol. Afgelopen week overleden 19 mensen na het drinken van illegaal gestookte drank... die was aangelengd met methanol. Zo'n 30 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis... Volgens de Tsjechische minister van Gezondheid is het verbod per direct voor het hele land ingegaan en geldt het voor onbepaalde tijd. Ook hotels, winkels en restaurants in Tsjechië mogen geen sterke drank meer verkopen.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 Het Italiaanse tijdschrift Chi heeft aangekondigd... ook toplessfoto's van Kate Middleton te publiceren. Eerder plaatste het Franse blad Closer al vijf foto's... van een schaars geklede Kate met haar man Prins William aan het zwembad. Italiaanse collega's pakken nog groter uit. Maandag worden 26 pagina's aan de foto's besteed. Het Britse Koninklijk Huis vindt de publicatie van de foto's... een grote schending van de privacy. Het echtpaar heeft al laten weten stappen te nemen tegen het Franse blad... zegt deze Britse verslaggever. William en Kate's lawyers... Will ask a... Judge in Paris to grant a temporary injunction banning anyone else from publishing these photos of a topless future queen. Sport. Doelman Tim Krul is langer uitgeschakeld dan gedacht. De keeper van het Nederlandse elftal kan twee tot drie weken niet in actie komen vanwege een elleboogblessure. Vorige week liep Krul die blessure op bij een training van het Nederlandse elftal. Daardoor moest hij de Interland tegen Hongarije al aan zich voorbij laten gaan. Op 12 oktober, als Oranje tegen Andorra speelt in de WK kwalificatiepool, hoopt Krul weer fit te zijn de Japanse zwemkampioenschappen is verrassend het wereldrecord op de 200 meter schoolslag verbeterd. Akihiro Yamaguchi zwom 27 honderdste sneller dan de Hongaar Daniel Giurta deed op de Olympische Spelen in Londen. Yamaguchi was in Londen afwezig. Hij had zich niet gekwalificeerd voor de Spelen. Verkeersinformatie bij de ANWB John Sahoka. Op de A2 richting Amsterdam staat 2 kilometer bij Vinkenveen door werkzaamheden. En ook op de A12 Den Haag naar Utrecht wordt gewerkt op de hoofdrijbaan... tussen de knooppunten Oude Rijn en Lunetten. Dat staat inmiddels 4 kilometer. Bij knooppunt Lunetten is de rechterrijs ook dicht. U, u kunt daar beter de parallelrijbaan nemen. En de A58 Tilburg richting Eindhoven is het hele weekend afgesloten... vanwege werkzaamheden. Daar staat het vast op de omleidingsroute de N65 Tilburg richting Den Bosch. Daar staat tussen Helvoort en knooppunt want vrucht 5 kilometer. John, om een half uurtje geleden stond er op de A2, meen ik, ook een file omdat er een loslopende koe was. Ja, Hoe is het klopt. daarmee? Nou, die is inmiddels gevangen en uh, inmiddels zijn alle rijstoken open en <laughs> de file is inmiddels ook weer opgelost. Oh, mooi zo. Dankjewel. Oké. Okay. Hoofdpunten van het nieuws. De politie in Californië heeft de vermoedelijke maker van de anti-moslimfilm opgepakt. De nieuwe VN-gezant voor Syrië, Brahimi, heeft voor het eerst met president Assad gesproken. En in Madrid wordt massaal gedemonstreerd tegen de bezuinigingen. Tot zover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 Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos Radio, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Argos Radio, want komende week krijgen we een televisiezusje bij. Woensdagavond om 5 voor elf is op Nederland 2 de eerste aflevering van Argos TV... met het begin van een serie over medialogica... Wat medialogica is en waarom Argos ook het scherm opgaat... daarover hoort u straks Kees van der Bos, eindredacteur van Argos Radio... en Mark Josten, eindredacteur van Argos TV. Ik praat met hun beiden rond kwart voor één. Radio 1. Argos. Maar eerst, deze week is het precies elf jaar geleden dat New York werd aangevallen. Sindsdien leven we in het tijdperk van de War on Terror... Niet dat je er veel van merkt. We zijn gewend geraakt aan de veiligheidscontroles op vliegvelden, de lijstjes met personen die de Verenigde Staten niet in mogen, beveiligingsmaatregelen die onze privacy inperken. De meeste van ons laten het gelaten over zich heen komen. Maar in Afghanistan wordt gevochten. In Irak worden aanslagen gepleegd. En ook hier gaat de strijd door, al is het meestal achter de schermen. Argusredacteur Wil van der Schans deed er de afgelopen maanden onderzoek naar. En hij ontdekte een nieuwe strategie. De Forward Defense. Wat dat is, hoort u in zijn reportage. Um, je wordt in een vrieskist gezet en dan wordt er dus water over je heen gegoten. En dan zetten ze de airconditioning heel erg uh, hard. En, ja, en daar moet je dan dus eigenlijk de hele dag uh, moet je, moet je staan. Er ligt geen grens aan het aantal diensten met wie we samen kunnen werken. De vraag is alleen hoe ver we daarin moeten gaan... als er ook verhalen zijn dat mensen risico's lopen. Abu Mohammed ging naar Pakistan om zakelijke redenen. Hij belandt in de cel, verdacht van moslimterrorisme. Vandaag vertelt hij voor het eerst voor de radio zijn verhaal. Er is amper bekend hoeveel Nederlandse jihadisten er zijn... strijders voor de heilige oorlog van de Islam. Toch neemt de dreiging toe, volgens de AIVD, de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Er wordt nauwer samengewerkt met geheime diensten van andere landen en er wordt eerder ingegrepen. Uitreizende jihadisten worden nauwlettend in de gaten gehouden. Maar zijn het wel altijd jihadisten die in de problemen raken? Mag een Nederlandse verdachte van terrorisme in Pakistan gemarteld worden? Argus over de rafelranden van terrorismebestrijding. Mijn naam is Abu Mohammed. Ik ben 24 jaar oud. Geboren en getogen in Nederland. Ik ben maatschappelijk betrokken bij heel veel activiteiten. Voornamelijk ook gewoon om de islam te verkondigen aan de niet-moslims. Abu Mohammed. 24 jaar. Klein baardje, Een rustige jongen. Opgegroeid in Den Haag. Hij is Nederlander en Marokkaan. Hij heeft twee nationaliteiten. Grafisch ontwerper. Abu Mohammed is, zo zegt hij zelf, betrokken bij het verspreiden van de islam. De zogeheten dawa. En daarvoor staat hij met andere gelovige moslims, soms op straten en pleinen in Nederland, om de boodschap te verkondigen. Maart 2011 vertrekt hij naar Turkije om zelf ontworpen kleding te laten drukken, zegt hij. Vanuit Turkije gaat hij naar Iran om een documentaire te maken... over het verschil tussen shiiten en Soenieten. Twee stromingen in de islam. Daar hebben zich een aantal zaken voor gedaan... waardoor wij gedwongen in Pakistan terecht zijn gekomen. Je zegt wij, je was niet alleen. Ja, ik was met een goede vriend van mij. Uh, jullie gingen samen documentaire maken, kwamen in Pakistan terecht. Bij heel veel luisteraars zal toch al snel de indruk ontstaan... Uh, jullie waren op weg op jihad, jullie waren op weg naar Afghanistan... jullie wilden gaan vechten. Ja, dat kan. Heel veel mensen kunnen dat denken inderdaad, ja. Maar dat was niet zo? Nee, ja, nogmaals, dat was niet zo. Nee. Begin april zijn we dus in, in Iran uh, terechtgekomen. Eind, eind april waren we ergens in Pakistan en toen kregen we daar dus gewoon van, van de burgers kregen we dus het advies om ons zo snel mogelijk te gaan melden bij de, bij de Nederlandse ambassade. En toen we dus onderweg waren na, naar de Nederlandse ambassade ja, hebben burgers ons gezien en hebben ze, dus, uh, uh, hebben ze dus het leger opgebeld. En gezegd dat hier dus eigenlijk gewoon twee buitenlanders uh, zijn met een Arabische uiterlijk. Hè? Ja, dan één plus één is twee voor hun. En ze dachten meteen dat, dat ze te maken hadden met de terroristen of met jihadgangers. Ja, en toen zijn we dus gearresteerd door het Pakistanse leger. Ja, het was gewoon echt een hele gewelddadige arrestatie. We werden gewoon onder schot gehouden, er werd tegen ons geschreeuwd. We werden van alle kanten geslagen, op de grond gesmeten. En, uh, en onze handen werden gewoon echt heel strak achter onze ruggen geboeid. Abu Mohammed wordt in Pakistan gearresteerd en naar een geheime gevangenis gebracht. De Nationale Recherche heeft een 34-jarige man uit Almere aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij terrorisme. Volgens de recherche wilde hij naar Syrië reizen om zich aan te sluiten bij Al-Qaeda. Terreurverdachten opgepakt in Amsterdam en Antwerpen. Goedenavond. Arrestatieteams van de politie hebben vanochtend drie terreurverdachten in Amsterdam opgepakt. Dat gebeurde op verzoek van België, waar vandaag maar liefst zeven terrorismeverdachten werden gearresteerd. De vier Nederlandse terreurverdachten die in België vastzitten nadat ze Kenia waren uitgezet worden woensdag uitgeleverd. De mannen hebben zelf ingestemd met een versnelde uitlevering, zo zegt het landelijk pakket. De vier mannen komen uit Den Haag. Ze zouden onderweg zijn geweest naar een jihadistisch trainingskamp in Somalië. Ze worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Fragmenten van het NOS-journaal en de EO van de afgelopen drie jaar. Nederlandse jongens die worden verdacht van betrokkenheid bij de jihad in Somalië en Syrië. Ze worden in de gaten gehouden door de AIVD. En het hoofd van die dienst is Rob Bertole. Sinds wanneer is de AIVD hiermee bezig? Als ik even goed in de geschiedenis kijk, uh, is denk ik het jaartal 2002. Omdat daar toen iets gebeurde wat uh, ons er heel duidelijk op wijst... dat er jonge mensen vanuit Nederland naar andere landen trokken om daar getraind te worden in uh, terroristische activiteiten... Uh, met de mogelijkheid om weer terug te komen. En waarom zeg ik 2002? Omdat uh, dat het jaartal was... waarin twee Nederlandse jongens in Kashmir werden doodgeschoten. Zeker sinds die tijd, want we kijken er al, uh, we kijken er al langer naar... maar zeker sinds die tijd zie je dat de AIVD... zich uh, een, een stevig focus heeft op uh, contraterrorisme. Dus ook op uh, jihadistische uh, jongeren daar. Uh, en je ziet dat dat in de loop der jaren is toegenomen. Edwin Bakker, hoogleraar terrorisme en contraterrorisme aan de Universiteit Leiden, legt uit dat de jihadreizen steeds professioneler worden. De laatste tijd zijn er wat meer aanwijzingen dat een aantal jongeren het wel lukt om met behulp van internationale organisaties daadwerkelijk naar die gebieden te gaan en ook daadwerkelijk aan de strijd deel te nemen. Je noemt dan een aantal, uh, over hoeveel moeten we dan denken? Een half dozijn tot een dozijn die, die nu misschien in het buitenland bij een bepaalde groepering uh, betrokken is. De dreiging die van deze jihadreizigers uitgaat is zeker een reden tot zorg, zegt Edwin Bakker. De zorg is dat deze mensen die uitreizen naar gebieden gaan... zoals Pakistan, Afghanistan, Somalië of andere oorlogsgebieden... dat ze daar kennis op doen van wapens. Dat ze daar kennis op doen qua netwerken, dus professionaliseren en dat ze of daar aanslagen plegen, mogelijk ook tegen Nederlandse doelen, Nederlandse militairen, of, en dat is misschien nog wel de zorg die het grootste is, dat ze terugkeren naar Nederland, anderen weten te overtuigen om hetzelfde te doen, of nog erger hier in Nederland overgaan tot een aanslag. Zo'n aanslag vond dit voorjaar plaats in Toulouse, waar een Algerijnse radicale moslim een aanslag pleegde op een Joodse school en drie Franse militairen doodschoot. En ook in andere landen hebben in het buitenland getrainde jihadisten diverse aanslagen gepleegd. Zegt hoofd van de AIVD Rob Berthoulet. Uh, je ziet dat uh, de aanslagplegers uh, in, in Londen in 2005, die waren in Pakistan geweest. De man die in Toulouse heeft huisgehouden, Merah, uh, die was in Pakistan geweest. Dus je ziet dat er mensen naar dat soort landen toe gaan en terugkomen om uh, hier in het Westen uh, aanslagen te plegen. Maar er zijn ook gevallen van, uh, van mensen die, uh, die zijn omgekomen in, uh, in de landen zelf. Een aantal Duitse jihadisten vormt in 2009 zelfs een eigen eenheid in Pakistan. De Duitse Taliban Mujahideen. Hoe vergaat het de Nederlanders in de trainingskampen? Overigens is het ook belangrijk te zeggen dat een aantal mensen totaal teleurgesteld terugkomt omdat ze erachter komen dat de groepering waar ze zouden voor willen strijden ook een stelletje criminelen zijn. Um, dat het daar koud en nat of te warm en te droog is. Uh, dat het eten vies is. Um, dat hun broeders uh, ze niet begrijpen omdat ze geen Engels kunnen. Heel veel praktische en gevoelsmatige barrières om toch um, aan te sluiten bij zo'n groep waar ze mee geconfronteerd worden. Of heel simpel, ze worden gewoon niet vertrouwd. Met de toenemende dreiging van westerse jihadisten heeft de AIVD in 2009 zijn strategie gewijzigd. Forward defense noemt ze dat. Niet langer volgt de dienst de jihadisten alleen in Nederland... maar voortaan ook in het buitenland. Dat is iets wat we ook doen met forward defense. Waarbij we in allerlei verbanden met andere landen... met andere diensten ook samenwerken... om de terroristische dreiging af te wenden... Uh, en daarmee breng je eigenlijk, en daar komt de naam Forward Defense ook vandaan... probeer je eigenlijk, waar uh, verdediging of defense uh, altijd uh, aan grenzen gekoppeld lijkt... zeg je, nee, we gaan voor die grenzen, dus in het buitenland, dus internationaal. Gaan we al proberen om die terroristische dreiging tegen te houden. Maar kan een relatief kleine dienst als de AIVD dat wel? Met welke middelen kan ze die dreiging tegengaan? Ik denk dat het wel noodzakelijk is om groeperingen wel te blijven volgen... als op een gegeven moment Schip van Schiphol zijn vertrokken. En, en dat je ten eerste liaison-officieren uh, moet hebben... met verbindingsofficieren, uh, waar, zo, doordat je zorgt dat je contacten... met de Pakistanen, met de Amerikanen, met de Kenianen heel goed is. Dat als daar iemand... Uh, in een grensstreek met Somalië Kenia wordt opgepakt... dat, die, dat, dat men gelijk weet, oh, we moeten even Nederlanders bellen. Op de ambassade zit iemand, die moet dit zeker weten. Um, dus je kunt heel veel doen... In, buiten de sfeer van James Bond-achtige uh, tafereelen. Ik denk dat je, als je echt een groepering op het spoor bent... en je weet dat daar een Nederlandse connectie is... Dat je eens kan kijken van uh, hoe ver moet en kan ik gaan om deze mensen te blijven volgen. maar niet dat iedereen dat ook weet. En dat je kijkt van, nou, ik probeer ze misschien iemand uh, in die groepering te positioneren. Ja. Mag dat zomaar in het buitenland? Ik denk dat het buitenland altijd erg waardeert als ze daarvan op de hoogte worden gesteld. En ik denk niet dat dat altijd gebeurt. Samenwerking met andere diensten dus. Wat kan de dienst allemaal doen? Bertolet legt uit wat de mogelijkheden zijn. Als je bekend bent of als je ernstig vermoedt dat mensen op djihadistische uitreis gaan... Uh, is er dan de mogelijkheid om ze aan te spreken, dan is het antwoord ja. Is er mogelijkheid om een ambtsbericht uit te brengen aan andere instanties binnen Nederland... dan is het antwoord ja. Is er mogelijkheid om, als je het vermoeden hebt... dat het verder gaat dan alleen maar een jihadistische uitreis... maar dat het zelfs zover gaat dat je het idee hebt... dat er een aanslag wordt voorbereid in een ander land. Kun je dan informatie uitwisselen? Dan is het antwoord ja. Maar als de vraag is, val je mensen lastig? Dan is het antwoord nee. Dus ook geen informatie doorgeven aan de Pakistanse inlichtingendienst... zodat mensen bij de grens gearresteerd kunnen worden? Ja, dat, dat, zijn, dat, zijn van, dat zijn van die dingen. Ja, die hangen heel erg af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 Ik heb een maand en ongeveer vier dagen heb ik dus in Quetta vastgezeten. En ja, dat, dat is dus gewoon echt een maand lang geweld. Dus een maand lang word je dus gewoon, uh, word je dus gewoon uh, ondervraagd... en krijg je allerlei verwijten naar je hoofd... en proberen ze dus gewoon op de gekste manier... proberen ze dus allerlei informatie uit jou te krijgen. Abu Mohammed, één van de twee jongens... die van maart 2010 tot januari 2011 in Pakistan gevangen zit. Onder andere op de legerbasis Quetta. De Pakistanse inlichtingendienst verdenkt hen van terrorisme. Volgens eigen zeggen waren ze gewoon op reis. Hij ja, slaapt natuurlijk gewoon op, op beton. Ik had geen deken, geen kussen. Ja, jouw enige kussen zijn gewoon wat, wat lege flessen die je als kussen moet gebruiken. Ja, dan word je dus gewoon elke dag word je dus ondervraagd en dan, en dan met een paar dagen rust. Ja, en dan uh, natuurlijk wordt er gewoon echt gedreigd van we gaan je vermoorden. En we hebben gisteren al een paar mensen geëxecuteerd. En, uh, en als je niet de waarheid gaat vertellen, dan zullen we dat ook met jou doen... Dat indien wij niet de waarheid uh, gaan vertellen, dat we dan dus naar de Islamabad uh, zullen worden gebracht. En uh, ja, Islamabad werd door de, uh, door de uh, inlichtingdienst van Kuwaita beschreven als een uh, ware hel op aarde. Pas op 15 juli kreeg Abu Mohammed contact met de Nederlandse consul. Hij werd naar een safe house gebracht. Daarna verloor hij lange tijd alle contact. De Pakistanse geheime dienst weigert Nederlandse diplomaten toe te laten tot twee gearresteerde Nederlanders...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 Het NWS-radiojournaal van 10 november 2011. Familie en vrienden in Nederland maken zich ernstige zorgen. Abu Mohammed vertelt dat hij en zijn vriend na Quetta... in een geheime gevangenis van de Pakistanse Inlichtingendienst terechtkwamen. Het was de gevangenis van de Pakistanse Inlichtingendienst ISI. Maar hetgeen wat ik dus gewoon van medegevangenen heb begrepen... dat het gewoon een, uh, een gevangenis is die onder leiding staat van Amerika... Maar degene die daar dus gewoon de, de, de zaken beheren is, is de Pakistanse inlichtingendienst. Ja. En als je, als je de gevangenis moet beschrijven, hoe zegt die er ongeveer uit? Het is een gevangenis onder de grond. Uh, dus uh, ja, dan kun je wel begrijpen dat je dus gewoon uh, al die tijd dat je daar gedetineerd zit geen, geen zonlicht hebt. Uh, het is heel erg koud in de gevangenis uh, en in de zomer is het natuurlijk heel erg uh, warm. Je hoort de hele dag 24-7 alleen maar het geluid van, van, van gemartel en dat mensen gewoon echt krijzen van de pijn en uh, noem maar op. En dat, ja, en dat gekrijs en, dat gemartel, en het geluid van het gemartel dat komt van een speciale martelkamer die ze daar hebben. Die, ook, die de Pakistanse inlichtingdienst hebben die, uh, hebben die martelkamer de naam Jehennem gegeven. En Jehennem betekent in het Arabisch de hel. En zij noemen dat ook van ja, uh, de hel op aarde. Moet je zelf ook vaak naar die hel? Ja, zeker. Ik ben daar ook gewoon heel vaak, uh, heel vaak naartoe gebracht. En om mij dan uh, te gaan intimideren werd ik dan dus daar in de hel werd ik dan, uh, geplaatst. En moest ik daar dan eigenlijk gewoon de hele dag van ochtends tot avonds moest ik gaan staan. En als ik dan een keertje bijvoorbeeld uh, uh, mijn voeten ging strekken... of dat ik op de grond even wou gaan zitten omdat ik het niet meer aankon... Ja, dan kreeg ik dan natuurlijk gewoon klappen met een grote stok. En ik moest de hele dag moest ik gewoon luisteren naar de martelingen... die dan bijvoorbeeld gewoon Taliban-leiders of mensen van Al-Qaeda onder, ondergingen. Dat er in Pakistanse gevangenissen wordt gemarteld, is al vaker gemeld... in rapportages van mensenrechtenorganisaties. Hetgeen wat we dus hebben ondergaan, sowieso gewoon zweepslagen... Je wordt dan dus gewoon uitgekleed en, ja, en ze, ze gaan je gewoon echt uh, ze gaan je gewoon de hele tijd afranselen. Totdat je dus eigenlijk gewoon toegeeft. Um, je wordt in een vrieskist wordt je gezet en dan wordt er dus water over je heen gegoten. En dan zetten ze de airconditioning heel erg uh, hard. En, ja, en daar moet je dan dus eigenlijk de hele dag uh, moet je, moet je staan. Uh, ja, je wordt gewoon van alle kanten je dus gewoon echt, uh, geslagen. En het is ook gewoon echt mentale, het is ook gewoon vooral een mentale uh, marteling uh, waar ze aan doen. En telkens dreigen van we gaan jou executeren en zo. Abu Mohammed werd altijd nog minder zwaar gemarteld... dan de verdachten die er in opdracht van de Verenigde Staten zaten. De mensen die dus in de opdracht van Amerika zijn opgepakt... Ja, daar, daar had ik het echt mee te doen. Die werden gewoon echt gewoon in de nacht werden ze gewoon echt uit hun slaap gehaald... en dan werden ze op de kop opgehangen. Dan, dan kregen ze gewoon echt elektriciteitsschokken op hun geslachtsdelen. Uh, ik heb bijvoorbeeld verhalen gehoord van... Van, van, van mede gedetineerden die dan gewoon op de kop werden gehangen... en dan werd er werd bijvoorbeeld een halve colafles... die werd dan in hun achterste gedaan. En dan werd er werd dan een mengsel van citroenzuur en, en sambal... die werd dan dus eigenlijk gewoon in die colafles gegoten. Dus ja, dan kun je nagaan hoe erg dat is. Ja, en, en, en verkrachtingen, verkrachtingen vinden bijvoorbeeld ook plaats... in de gevangenis in, in Peshawar. Ja, dat soort dingen die, die gebeurden gewoon bij ons in de gevangenis. En er zijn dus ook gewoon mensen doodgegaan... door die elektrische schokken die ze dan uh, aan het voeren waren. En ik heb het gewoon zelf ook gewoon met mijn eigen oren gehoord... op het moment dat ik dan dus bijvoorbeeld in, in, in de martelkamer moest gaan staan. Ja, ik moest dan bijvoorbeeld gewoon luisteren naar bijvoorbeeld... hoe een Al-Qaeda leidde met de naam Younes al Mauritani. Hij werd gewoon bijvoorbeeld gewoon de hele dag gewoon echt gemarteld en noem maar op. En dan hoorde ik gewoon de geluid van de elektriciteit. En dan hoorde je hem gewoon echt krijzen van de pijn. En daarna hoorde je geen geluid meer, met andere woorden. Hij was flauwgevallen en dan werd hij gewoon weer... Uh,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 Abu Mohammed heeft aanwijzingen voor Amerikaanse aanwezigheid in de geheime Pakistanse gevangenis. Dat leggen we voor aan Ali Dayan Hassan, directeur Pakistan van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in Londen. Look, torture particularly by Pakistani law enforcement agencies and by Pakistani intelligence agencies is both commonplace and widespread.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 dat buitenlandse geheime diensten weten en zelfs betrokken zijn... bij het martelen in Pakistan, werd in 2009 aangetoond... in een rapport van Human Rights Watch. In de periode van 2005 tot 2009 waren Engelsen betrokken bij martelingen. Met andere woorden, ze wisten van de martelingen en zeiden daar niks over. Er is bewijs dat tussen 2004 en 2005 de Britten betrokken waren... bij de martelingen van terrorismeverdachten. Ze martelden niet zelf, maar waren volledig op de hoogte... en gaven de Pakistanse geheime dienst informatie... gaven richting aan het onderzoek en speelden vragen door. In een ander rapport van de Mensenrechtenorganisatie uit 2007 wordt uitgebreid gedocumenteerd hoe tientallen terrorismeverdachten in Pakistan met hulp van de Verenigde Staten verdwenen: sommigen naar geheime gevangenissen in Pakistan, anderen met CIA-vliegtuigen naar Bagram in Afghanistan of naar Guantanamo Bay. Abi Mohammed en zijn reisgenoot zijn niet de eerste Nederlanders die in Pakistan zijn gemarteld. Vanaf september 2010 zat daar ook acht maanden lang de Nederlands-Pakistaanse jongen Sabir K. Abu Mohammed hoorde van medegevangenen over zijn bestaan. Ik heb een totaal van drie mensen heb ik dus over Sabir uh, gehoord. Uh, van één uh, Rus, dat was de celgenoot van, uh, van Sabir... Ja, en hij vertelde mij dus gewoon eigenlijk over de martelingen die Sabir heeft ondergaan. Maar niet alles, want Sabir die, die wou niet met hem praten over alles wat hem is overkomen. Blijkbaar was het uh, zo erg. En ook van, van de twee andere Algerijnse, Algerijnse gevangenen die daar ook in de gevangenis zaten. Die heeft mij dus ook gewoon verteld van dat er dus gewoon echt een Nederlander uh, daar in de gevangenis was. Die eigenlijk uh, heel zwaar werd uh, gemarteld. Iedereen wist gewoon dat, dat, ja, dat hij gewoon echt uh, een, van de, een van de gevangenen was die dus uh, onder de toezicht van Amerika werd gemarteld. Ja, hij is in uh, Pakistan door de inlichtingendienst, de lokale inlichtingendienst in Pakistan... is hij acht maanden vastgehouden, gemarteld ook. En op een gegeven moment, met behulp van de Nederlandse autoriteiten... met behulp van de ambassade in Pakistan, Nederlandse ambassade... is hij op een vliegtuig gezet naar Nederland. En toen hij hier landde, uh, werd hij opgewacht. André Zebrechts de advocaat van Sabir K. De Amerikanen hebben om zijn uitlevering gevraagd... Uh, ze stellen dat hij gevochten zou hebben tegen Amerikaanse troepen in Pakistan. Klopt dat? Ja, hij, hij laat zich niet uit over, uh, over, over de vermeende feiten op dit moment. Mocht hij op een gegeven moment naar Amerika gaan... dan, uh, dan zal hij zich daar eventueel gaan verdedigen. Maar uh, op dit moment zegt hij daar niks over. Sabir K. was niet op reis toen hij in september 2010 werd gearresteerd... door de Pakistanse inlichtingendienst. Sabir is een 25-jarige Nederlands-Pakistaanse jongen... die met zijn bekeerde Nederlandse moeder in 2004 verhuisd naar Pakistan. Hij trouwt en krijgt een kind. In september 2010 overlijdt zijn moeder. Een paar weken later wordt Sabir in Peshawar gearresteerd. Hij is aangehouden, hij is zeer veelvuldig verhoord en uh, gemarteld. Veelvuldig ook, waarbij hem heel veel vragen werden gesteld over... worden er op dit moment aanslagen voorbereid in Amerika? Worden er mensen gerekruteerd om in Amerika uh, aanslagen te gaan plegen? Uh, dat, zo, dat soort vragen. En op een gegeven moment is hij bij een soort tribunaal gekomen... met drie waarschijnlijk rechters die tegen hem zeiden... van: nou, wij hebben niks meer... Tegen je. we hebben vastgesteld dat je niks hebt gedaan, je mag gaan. En toen is hij dus op een vliegtuig naar Nederland gezet. Sabir denkt een vrij man te zijn bij aankomst in Nederland. Maar op Schiphol wordt hij direct gearresteerd... en vastgezet in de terrorismeafdeling van de Schiegevangenis. De Verenigde Staten hebben om zijn uitlevering gevraagd. Maar waarom is Sabir dan niet rechtstreeks... vanuit Pakistan naar de Verenigde Staten overgebracht? Er is geen uitleveringsverdrag tussen Pakistan en Amerika. Dus uh, ik denk dat dat de reden is... waarom de Amerikanen de, het verzoek tot uitlevering in Nederland hebben neergelegd. En dat hebben ze al gedaan maanden voordat hij hier naartoe kwam. Voordat hij naar Nederland kwam. U heeft geen aanwijzingen in het dossier... dat de Amerikanen of Nederlanders informatie hebben gewisseld, uitgewisseld met de Pakistanen? Nee, nee het, het ligt wel voor de hand dat er overleg is geweest. Met name nu de Amerikanen al dus maanden voordat hij hier naartoe werd gebracht... een uitleveringsverzoek bij Nederland hebben neergelegd. Dus dan moet overleg zijn geweest van... joh, die jongen, uh, de, haal hem alsjeblieft naar Nederland op enig moment. Want met jullie hebben we wel een uitleveringsverdrag... en dan kunnen we meenemen naar Amerika. Sabir K. heeft zijn ervaringen verteld aan een Amerikaanse psychologe... Catherine Porterfield. Die is gespecialiseerd in oorlogstrauma's. We mogen die verklaringen inzien. Ik was uitgeput na mijn eerste verhoor. Dus ik probeerde te slapen, niet wetend wat de toekomst zou brengen. De bewakers brachten een gevangene uit de cel naast de mijne naar een verhoorcel. Ik hoorde het geluid van de klappen die hij kreeg. Ik heb nog nooit iemand zo horen schreeuwen van de pijn. Ik dacht dat ze hem zouden doodslaan. Na ongeveer een half uur brachten ze hem terug. Ze sleepten hem door de gang terwijl hij braakte. Hij kon niet opstaan. De bewaker riep me door de deur en zei... Heb je genoten? Jij bent de volgende. Ik vroeg hem, wat ga je met ons doen? Hij zei, we zullen jullie allemaal doden. Porterfield concludeert dat Sabir acht maanden lang diep inbreukmakende... systematische, brute methode van psychologische en lichamelijke foltering heeft ondergaan. Net als Abu Mohammed spreekt Sabir K. over de aanwezigheid van Amerikanen... in de geheime gevangenis van Islamabad. Een van de belangrijkste ondervragers was een Amerikaanse vrouw van begin 30. Mirza Khan, een andere gevangene, verloor 50 kilo... Hij leed aan tuberculose en werd zwaar gemarteld door de Pakistanis. De Amerikanen ondervroegen hem vier keer... waarvan twee maal in peshawar, een keer in Nawashera en een keer in Islamabad. Er waren ook gevangenen die indirect werden ondervraagd door de Amerikanen. De Pakistanen stelden de vragen, maar de vragen kwamen van de Amerikanen. De agenten vertelden ons dit zelf. Dit gebeurde met een Spanjaard... Een Britse jongen en bij mezelf. Toch vormen de martelingen en de eventuele aanwezigheid van personen... uit de Verenigde Staten in de martelgevangenis... geen enkel beletsel voor een uitlevering aan de VS. De Hoge Raad gaf al in april dit jaar toestemming om Sabir K. uit te leveren. Er is hier in Nederland geen enkele toets van het bewijs. En nader onderzoek naar de aanwezigheid van de Amerikanen doet de Hoge Raad niet. Advocaat Zebrechts hoopt nu op een gedegen afweging van de minister van Justitie. Hij heeft wel meer mogelijkheden om onderzoek te doen. En we hebben hem ook gevraagd om veel uitgebreider onderzoek te doen. We, we weten de naam van iemand die er ook heeft gezeten. Samen met Sabier in die, in, in, in, in die martelgevangenis. Uh, we hebben die naam ook uh, gegeven. Die persoon is bezocht toen. Door, de, uh, door het Duitse consulaat. Dus we hebben ook aanknopingspunten. Die persoon kan bevestigen dat er Amerikanen waren. Die kan bevestigen dat Sabir is uh, gemarteld. Kirin Eikman van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme... van de Universiteit van Leiden... verricht onderzoek naar de relatie tussen mensenrechten... en terrorismebestrijding. Eikman vindt de situatie waarin Europese burgers... in Pakistan worden vastgehouden, zorgwekkend.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 door de inlichtingdienst zijn ze mogelijk vastgehouden. Het is heel moeilijk om informatie te krijgen. Maar uh, complex is het wel. Maar ja, als we er niks aan doen, wordt het wel heel erg makkelijk. Maar in deze zaak van Sabir speelt het natuurlijk wel een hele grote rol... Uh, ja, of iemand die gemarteld is in Pakistan... misschien is er wel bewijs verzameld... Hè, als gevolg van die mogelijke martelingen. Uh, en, en wat zijn de garanties dat dat bewijs bijvoorbeeld niet tegen hem... in een mogelijke strafzaak in Amerika zou worden gebruikt? Nou, Dat zijn allemaal kwesties die hoogzorgelijk zijn... En ja, de intentie of marteling moet natuurlijk niet beloond worden. Uh, ik denk dat Nederland uh, zich eigenlijk moet afvragen... is dit een situatie die wij willen? Willen we mensen die verdacht worden van terroristische van uh, feiten... of strafbare feiten, uitleveren naar een land als Marokko... of misschien ook wel naar Amerika? Terwijl we zouden ook kunnen zeggen... we gaan proberen mensen zelf te vervolgen. Bijvoorbeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Dit gebeurt ook in Duitsland. Um, daar zijn ook mensen die in Pakistan zijn gearresteerd, vervolgd. En uh, ik denk eigenlijk dat, dat daar is een meer een politieke discussie over zou moeten ontstaan. Van, is het niet wenselijker dat we niet ja, uh, strafvervolging van terrorismeverdachten outsourcen naar andere landen? uit de hel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet ons gisteren weten... dat de Nederlandse consul in Pakistan tijdens een bezoek aan Abu Mohammed en zijn vriend... heeft gevraagd of ze goed werden behandeld. Ze vertelde de consul over slechte detentieomstandigheden... zoals een kleine cel van 2 bij 3 meter... geen daglicht, maar 24 uur per etmaal, elektrische verlichting... slecht eten, gebrek aan medische verzorging. Maar over martelingen repte ze met geen woord. Pas later, toen ze op vrije voeten waren... vertelde ze de consul zeer slecht behandeld te zijn. Tot zover de mail van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Blijkbaar durfden de jongens niet de hele waarheid te spreken... zolang ze nog gevangen werden gehouden. U hoorde een reportage van Wil van der Schans en Kees van der Bos. De techniek lag in handen van Alfred Koster. En wilt u de reportage nog eens horen? Ga dan naar www.vpro.nl slash argos... En daar kunt u ook vriend van Argos worden op Facebook en ons volgen op Twitter. Wij zijn deel van een proces. En over dat proces zal dit college gaan. Medialogica. Naast de tv-serie is er nu ook een hoorcollege. Laat ik voor het shock effect dus beginnen met het meest flagrante voorbeeld van medialogica in de geschiedenis wellicht. Mark Josten. Hoofdredacteur bij Omroep Human opende er aan de Universiteit van Amsterdam... het journalistieke academische jaar mee. Het leger moest terugkomen uit Afghanistan... om ons blanke kaasstadje van zijn Marokkaanse belagers te ontdoen. Definitie, geschiedenis en voorbeelden. Het college is gratis te downloaden op human.nl slash medialogica. Ja, medialogica, dat is de titel van een serie... die Argos TV vanaf woensdag gaat uitzenden. Kees van der Bos, eindredacteur van Argos, zit hier naast me. U hoorde zijn stem trouwens net al een paar keer... in de reportage over de War on Terror. Ja, maar nu is het echt, hè. Dit ben jij. Ja, dit dit ben staat niet echt... op de band nee, of zo. Dit nee. ben je live. Geweldig om je een keer te zien. Waar, waarom Argos TV, Kees? Eh... Um... Ja, hoe meer onderzoeksjournalistiek, hoe beter. Uh, het is eigenlijk gegroeid. De human doet al een aantal jaren mee in, bij Argos Radio. Uh, nu voor het derde jaar. En op een gegeven moment deed de mogelijkheid zich voor. Uh, nou, En met Mark Josten, uh, die de eindredacteur is van, van uh, Argos TV... die nu mee zit te luisteren, in Studio Noord-Holland... We... Is dat zo, Mark? Ik, hallo. Hallo, dag, dag, Mark dag. Ja, ja, ja, goedemiddag. ja, Goedemiddag. Dag, dag Mark. Ja, en maken ik ken elkaar ook van uh, ONJO, de gezamenlijke website... van de publieke omroep uh, voor onderzoeksjournalistiek. En jij... Uh, dit soort dingen is toch ook wel heel erg een zaak van vertrouwen in elkaar. En dat is er bij Mark en mij gegroeid. En dat is eigenlijk de reden dat, uh, dat nu Argos TV ja. eraan komt. Uh, het werkt qua public relations wel. Want uh, gelijk een groot interview met je in het Parool uh, vandaag. Je moet toch wel tv maken om op te vallen bij de kranten kennelijk. Uh, we hebben nu ook een boekje bijvoorbeeld. Dat hadden we ook niet. Een gadget. Dat je een Argo, het rode boekje van Argos TV is veel belangrijker dan radio. Maar ja. Eerlijk gezegd hebben we daar als Argos Radio nooit zo'n last van gehad. Dus onze uitzendingen hebben altijd of in de loop van de jaren zeker zoveel... Uh, ja, we hebben zo'n naam opgebouwd als, als, als programma... dat de impact van onze uitzendingen daar hebben we nooit over te klagen gehad. Je leidt daar niet onder. Nee, zeker niet. Zullen we even naar Mark Josten gaan? Ja. Uh, ja, dubbele functie nu, Mark. Dit najaar hoofdredacteur van de Omroep Human... en nieuwe eindredacteur van Argos TV. Wat, wat zie jij in Argos? Ik bedoel, waarom ben je niet gewoon een eigen nieuw programma... onder een hele andere naam begonnen bij Human? Nou ja, kijk, uh, Human... Uh, um, die werkt nu zeer nauw samen met de VPRO. En dat gaat heel goed. En uh, het barst op dit moment van uh, allerlei titels in, uh, in Hilversum. En ja... Als er een hele goede onderzoeksjournalistieke titel bij de VPRO ligt... waarom moet je het wiel dan opnieuw gaan? Dat is ook gevaarlijk, en... hè? trouwens. Nee, zeker op, de, op radio, zeker. En, uh, uh, maar waarom zou je het dan niet samen doen? Ik, en ik geloof zeker bij onderzoeksjournalistiek... hoe meer mensen uh, zeg maar dat vanuit eenzelfde instelling maken... hoe beter. En beter dan dat je dertig eilandjes creëert. Nou heb je al Zembla, je hebt Reporter. Wat kan Argos TV daar nou aan toevoegen? Want die doen ook allemaal aan onderzoeksjournalistiek. Nee, oké. Okay. Um, uh, um, kijk, in dat opzicht uh, verandert er ook weer niet enorm veel. Kijk, Human heeft in het verleden al veel meer um, uh, ook bekroonde documentaires gemaakt. Deels op uh, onderzoeksjournalistiek gebied. Het is dan uh, um, uh, eigenlijk heel erg voor de hand liggend om dat onder één uh, dak te brengen. En daar komt ook nog bij, we onderscheiden ons denk ik heel sterk van uitstekende rubrieken overigens als uh, Zembla en reporter... doordat wij echt met series werken. Hè? Je moet bij ons Argos Radio, dat wordt in het hele concept... dat wordt de wekelijkse uh, uh, onderzoeksjournalistieke nieuwsuitzending. Uh, en ja. komt een paar keer per jaar komt er een serie die iets bijzonders. Jullie gaan weer het staat... lange termijn werk doen. Ja, juist, juist, juist. Het eerste voorbeeld is een serie over medialogica. Hele interessante term. Studenten in de massacommunicatie weten vast wat het betekent. Maar verder niemand in Nederland denkt. Kees, wat is medialogica? Medialogica, de eerste keer dat ik die term hoorde... was toen ik een argos maakte over de TBS-regeling in Nederland. Dat was... Uh... Nou, een jaar of zes geleden en toen uh, was het de Tweede Kamer. Er waren steeds berichten in de kranten dat TBS'ers ontsnapten. En dan allerlei lelijke dingen deden met mensen. Of inbraken of opnieuw seksueel geweld gebruikten. En de Tweede Kamer weer zei op een gegeven moment: Het wordt te dol, we gaan een parlementair onderzoek doen. Er begon een commissie onder, na onder leiding van de VVD, wiens naam ik nu even vergeten ben. En de eerste constatering die die commissie deed was dat het probleem de afgelopen jaren verminderd was. En dat vonden ze heel gek. Ze zijn gaan onderzoeken, wat is er dan eigenlijk gebeurd? En toen bleek, dat is, daar hebben ze ook dat rapport Media Logica genoemd. Het, het probleem was in de media toegenomen, had ook een, een, een werking in de werkelijkheid. Er kwam een parlementaire commissie, mensen waren boos, terwijl het in werkelijkheid was afgenomen. En hoe komt dat dan? Iedereen schrijft elkaar over. Nou, daar zitten uh, wetten in de, in de media en uh, de manier waarop de media werken. Uh, dat die ervoor kunnen zorgen. En er zijn soms politici die daar misbruik van maken. Uh, uh, daar is het eerste deel ook uh, van, van Argos TV een mooi voorbeeld van. Ja, want dat voorbeeld dat gaat. Uh, begreep ik, ik heb er al een artikel in het Blad Park over gelezen. van Bart Nijpels, de Maker, Mark. Uh, dat gaat over de Marokkanen rellen in Gouda. een paar jaar geleden. Ja, ja. Waarom is dat een goed voorbeeld van medialogica? Nou, ik zal het je uitleggen. Er zijn. Wat, dat voorbeeld wat Kees net gaf over die tbs'ers... dat moet je eigenlijk zien als een kopie van een kopie van een kopie. En uiteindelijk krijg je een hele slechte kopie van wat er gebeurd is. Hè? Dus er zijn wel af en toe ontsnapte tbs'ers... maar lang niet zoveel als de pers suggereert. Nou, eigenlijk dat voorbeeld van Gouda, van die rellen... dat hebben we gereconstrueerd, die zijn daar helemaal niet in de wijk geweest waar het om zou gaan. Er is ook nooit aangetoond dat, dat, dat daar allochtonen bij betrokken waren. Dus daar heb je niet eens een kopie van een kopie. Daar, heb je, daar is gewoon sprake van een kopie zonder origineel. Nou, als dat soort dingen spelen, die hebben politiek enorme Maar zijn die rellen er nooit geweest? Want ik kan me toen herinneren, de Telegraaf schreef Groot daarover... foto's erbij, uh, Marokkaanse jongens die buschauffeurs van Connection lastig vielen. Ja, dat is toch die Max, Max, heb je die foto wel eens uh, goed uh, geanalyseerd? Ja, een rellende ja, ja, ja, en de politie die, foto, die de andere kant ja, op keek. Ja, Ik weet het ja, nog als de dag ja, van gisteren. Ja, ja wat goed van jou. Maar die foto, als je hem echt goed analyseert... De, het was gewoon... De, de, de, de, de, de dienst in de moskee was voorbij. Mensen kwamen naar buiten. En de politie hield een beetje de wacht. En door de, door de hele shot leek het alsof daar enorm veel aan de hand is... met de kop erboven. Dit is Gouda. Maar er was gewoon helemaal niets. En dan is het dan toch... Opvallend als dan vervolgens politici in de Kamer gaan roepen... dat het leger terug moet uit Afghanistan om uh, uh, Gouda te ja, ontzetten. Ik, uh, ik heb daar zelf toen op de tribune bij gezeten bij Toeval. Uh, of bij Toeval, omdat het me interesseerde. En ik weet nog dat de VVD riep het, uh, het land staat in brand. En ja. Hiero Brinkman van toen nog de PVV vroeg om het leger uit Afghanistan te halen... en naar Gouda, naar de wijk Oosterwij, om precies te zijn, te sturen. Dat sloeg allemaal nergens op. Nou, dat geeft Hero Brinkman uh, in de documentaire. En die moet je daarom ook echt zien. Dan nou, geeft hij het ook gewoon onderwonden toe. Van, we, we hebben daar gewoon uh, uh, gebruik van gemaakt. Van die hele commotie. Nou, en dan zie je weer dat een nepwerkelijkheid... wordt eigenlijk echte werkelijkheid. En dat absurde fenomeen, dat doet zich keer op keer voor. En ja... Ik vind als onderzoeksjournalist... Uh, uh, hoor je daar bovenop te zitten. Zeg Kees, nu even een uh, strenge opmerking in jouw richting... namens uh, de redactie van Argos Radio. Dit lijkt me een geweldig onderwerp. Waarom mochten wij dit niet uitzenden op zaterdag? Het is ook een prachtig onderwerp. Nou, Ik zou je vertellen wat wij bijvoorbeeld... vorig jaar of twee jaar geleden aan Medialogica gedaan hebben... en niet alleen wij. Zijn uh, de massa-vernietigingswapens in Irak. Er is een hele oorlog begonnen in Irak... om wapens die... die uh, geloof me dat ze die dolgraag hadden gevonden, de Amerikanen. Maar die bleken er helemaal niet te zijn. Uh, dat is ook een voorbeeld van Medialogica. En dat is ook een voorbeeld van dus hoe, hoe een spin... Ja, dat is pure, pure manipulatie. Pure leugens zijn dat geweest. Ja. Ja, maar dat doen politici aan mee, sommigen uit oprechte overtuigingen... sommigen omdat ze weten dat het manipulatie is, media... Dat is een heel spel, een ingewikkeld spel. Niet iedereen die daar aan meegedaan heeft, heeft op, op bewust gelogen. En aan de andere kant weten we tot op de dag van vandaag nog steeds niet de hele waarheid ook. Maar Jost, mijn belangstelling is gewekt nu. Wat komt er na Gouda? Na Gouda komt, er een, uh, uh, komt de ware toedracht van een hele beroemde oude affaire, de Exota-affaire. En die gaat je helemaal ja Marcel Ontploffende van Dam. limonadeflessen. Ja, en iedereen denkt dat, uh, dat Marcel van Dam daar een, uh, een hele scheve schaats heeft gereden. Het is heel anders. Maar dat ga ik nu voor de, voor de uh, afwisseling niet uh, vooraf verklappen. Maar het gaat over ontploffende limonadeflessen. Ja, het gaat, het, ja, zeker, zeker, ja zeker. En een ja, zeilboot. En een... Ah. Ja, en, en een zeilboot, ja. Yeah. Oh. Een hele dure zeilboot. Yeah. Uh, Kees, je bent een uh, VPRO-man in hart en nieren. Kost het je moeite de naam Argos uit te lenen aan Human? Uh, nou, eerlijk gezegd wel. Uh, maar we, we lenen hem niet echt uit. We, we, we gaan samenwerken. Dus de, uiteindelijk is de bedoeling... Het is nu al zo dat we redacteuren hebben die een aantal dagen bij ons werken, bij radio... en een aantal dagen uh, bij Human. De bedoeling is één grote onderzoeksredactie op te zetten die radio maakt televisie maakt, via internet uh, werkt. Met andere woorden, het, het, het, uh, het hele, de hele onderzoeksjournalistiek van de VPRO... van Argos, van de Human, zijn, bouwen we uit op deze manier. En dat, dat, is, dat kost geen moeite, dat is een feest om te doen. En uh, komt in de toekomst, waarom dan niet de hele publieke omroep? Alle onderzoeksjournalisten van ook de Afro en de Tros en zo erbij. Nou, dat is weer een misverstand. Kijk, ik ben heel erg voor... Kleine teams. Dus de, de, de onderzoeksjournalisten worden wel eens vergeleken... met de special forces in, bij de militairen. Uh, volgens mij moeten we uh, kleine teams houden, niet te groot maken. Dus Zembla apart, Reporter apart, uh, Argos apart. En we kennen elkaar erg goed en we houden elkaar haarscherp in de gaten. En als het nodig is overleggen we ook. Maar een beetje gezonde concurrentie tussen eigen teams... met de eigen sfeer vind ik heel prima. Mark Joster, ten slotte zie jij in de toekomst gewoon... de onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep... op radio, tv, internet... Noem maar op, samen gaan. Nou, ik denk dat uh, zoals Kees het nu formuleert, dus het uh, is ideaal. Zo moet je te werk gaan. Maar wat ik wel heel erg hoop, is dat er uh, op uh, televisie en op radio één vaste balk komt voor al die rubrieken. Dat het voor de kijker en de luisteraar helder is. Op dit moment van de week uh, heb ik of sembla, of reporter, of Argos op tv, radio of waar ook. Dus die helderheid ben ik wel voor, maar die, die concurrentie is wel heel goed. Dank jullie wel. Het was een beetje Ons kent ons uh, vanmiddag. Kees van der Bos, nee, nee. En de redacteur. Ja. En Mark Josten, uh, oud collega bij VN Nederland. Ja, ja. En ach, uh, de wereld is klein, maar uh, in elk geval woensdagavond om vijf voor elf. De eerste aflevering van de televisie-editie van Argos. Nederland 2. En wij van de radio zijn er volgende week zaterdag weer... met de achtergronden bij het nieuws. En de zaken die volgens ons in het nieuws zouden moeten zijn. Straks trots in bedrijf. Ik wens u een goed en baakzaam weekend. Een goed weekend, zeker. Morgenmiddag, kwart over twaalf, Govert van Brakel met de tribune. Hallo. Hallo, Frank. De gast, de koning van de ochtendradio. Even. Ja, Frank, goedemorgen. Radio-DJ Edwin Evers. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, ja, over het geheim van een gezellig programma. <laughs> Christina Aguilera <laughs> En ajax damesvoetbalmanager Marleen Molenaar over voetballende vrouwen. Waarom zou een meisje nou niet iets met een bal kunnen en een, een jongen wel? Verder veel verkiezingsbeelden in kassie kijken en de vliegende kiep gaat langs bij Ajax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 Dit is Radio 1.